3 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Kinderen vanaf 12 jaar vaccineren kan helpen om in de winter minder last te hebben van corona. Dat zegt het RIVM. Uit modellen blijkt dat minder mensen elkaar besmetten als kinderen ook geprikt zijn. Maar dan moeten er geen nieuwe varianten opduiken. Mensen die corona hebben gehad niet opnieuw besmet raken. Het Pfizer-vaccin is volgens Europese controleurs geschikt voor kids minister De Jonge. Dat is goed nieuws, want daarmee wordt het in ieder geval beschikbaar vanaf 12 jaar. En vervolgens, of je het ook wil gebruiken en ook gaat gebruiken, en zo ja, voor wie dan? Voor alle jongeren of alleen voor de jongeren met een hoger medisch risico? Daarover moeten we met elkaar nog een besluit nemen. En dat besluit zullen we nemen op basis van het advies van de Gezondheidsraad. En dat verwachten we ergens in de komende weken. Op verschillende Rotterdamse metrostations zijn gisteren honderden boetes uitgedeeld. Ook zijn er tien mensen opgepakt. De politie hield samen met BOA's een grote controle... Vanuit de meeste bonnen waren voor zwart rijden of het niet dragen van een mondkapje. UEFA denkt erover na om de uitdoelpuntenregel te schrappen. Nu tellen uitdoelpunten tijdens bijvoorbeeld de Champions League bij een gelijkspel dubbel. Maar die regel is volgens de voetbalbond niet meer van deze tijd. Omdat stadions van tegenstanders nu veel minder intimiderend zijn dan vroeger. En vandaag in het zonnetje zullen er heel wat cocktails en witbiertjes gedronken worden. Maar... Ook rosé wordt regelmatig ingeschonken. De export van de wijn vanuit Frankrijk naar ons land is in tien jaar vertienvoudigd. Je hoort correspondent Frank Renhout. De export naar Nederland steeg vorig jaar met maar liefst 45 procent. Dat is echt een enorme toename. Nederlanders zijn na Amerikanen en Britten de grootste rosé drinkers. En we drinken niet alleen meer rosé, maar ook duurdere rosés. En het beeld van de wijn is wat hipper geworden volgens wijnboeren. Sterren als Brad Pitt en Angelina Jolie en Kylie Minogue... Hebben ook ook een eigen rosé. Heb ik het weer nog? Wolken en zon wisselen elkaar af. Het is 16 tot 20 graden. Vooral in het noorden is het wat frisser. Morgen volop zon en het wordt nog wat warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Je rijdt langzaam over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag door de wegwerkzaamheden. Tussen Schiphol en Knop en Burgerveen 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En die vertraging heb je ook als je over de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar rijdt. File tussen Knoop de Rotterpolderplein en Beverwijk Oost 8 kilometer. En dat heeft ermee te maken dat de A22 dit weekend in beide richtingen dicht is. Tot zover de verkeersinformatie.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 You learn to hold on. You learn to appreciate the final things in life. The fine.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 This is a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 Het is echt een maand of zestien dat we niet in elkaar gesproken hebben. Het is, uh, ja, het is niet normaal. Nou ja, Albert-Jan noemde je alvast uh, Neymar, maar ja. dat ben je niet, hè? Gewoon. <laughs> <laughs> nee, ja, Joop, joh, we hebben je gemist. Ja, ja, ja. ja. Ik kan er ook niks in doen. Ja, nee, nee, want uh, ja, er is wat een en ander gebeurd. Niet alleen uh, qua de corona-lockdown natuurlijk, maar ook uh, qua jouw gezondheid. Dus... Ja, maar daar gaan we het niet over hebben. Oké. Okay. Nee. Nou, we gaan uh, positief uh, verder met... Uh, er gaat weer het een en ander uh, mogen uh, qua sporten en dergelijke. En daar gaan we ja. het nu met jou over hebben. Ja, ja, ja. Ja, ja uh, uh, sinds gisteren mogen we volgende week weer uh, wat meer sporten.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 Maar ik, had, als ik, als ik uh, Sorry, als ik als afgelopen vrijdag uh, meneer Rutte goed begrepen heb, mogen de jongens tot, tot jeugd van tot 17 jaar wel weer uh, voetballen? Ja, maar dat mocht zo. Oh, oké. Okay. Dat, dat, dat was al bekend. Dat is helemaal geen probleem. Maar uh, wedstrijden, dat mag weer niet. Uh, oké. Okay. Dan, we, dan zijn we er ja, maar... nog niet. Je, je, je, nee, maar kijk, als, als je een teamsport speelt, dan moet je wedstrijden spelen om bepaalde vormen en um, systemen te oefenen. Maar dan heb je met een teamsport een wedstrijd nodig. Je gaat niet uh, met z'n tweeën in de wedstrijd spelen met voetbal. Of enige balsport, ja, tennis, oké. Okay. Ja, en dat, uh, dat is denk ik vernest uh, voor, uh, ja, voor de techniek, voor, uh, uh, voor als en nog wat. Hier uh, uh, gestel, uh, alles, alles, alles, alles is dat finesse. En ik hoop dat uh, dat heel gauw voorbij is. En dat het dat ze dan weer uh, een beetje uh, in een normale doen tussen aanhalingstekens kunnen komen. Ja, maar ik moet zeggen, uh, ondanks uh, al die lockdowns en toestanden en, en regeltjes... Uh, wel, niet, wel, niet, wel, niet... zijn er in Zandvoort toch wel best een aantal uh, initiatieven ontplooit... om uh, de jeugd weer aan het sporten te krijgen. Ja, uh, en dan uh, doe jij waarschijnlijk met name op Talent House. Ja, daar begin ik mee. Dat, dat is uh, een initiatief van Otmane Vertout, de, de voetbalspeler uit het eerste van Zandvoort. En een vriend van hem, Ali, daar weet ik niet zo achternaam, maar hij is kapper in het dorp en hij is heel bekend bij de jeugd. Ali Albo Yassam, Yassam. Ali ja. Albo -Yassam. Ja, je hebt de krant voor je. Uh, ik heb uh, een uittreksel. <lacht>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 Even een slokje nemen, neem me niet kwalijk hoor. Nee, neem je een slokje. En dat, uh, ja, dat ging de hele, hele dag door. Ze dus kregen een lunch aangeboden. Nou zal dat wel niet een lunch zijn van uh, lekker gezellig, gezonde salades en zo. Nee, dat was natuurlijk, de uiteraard. Met uh, frikandel of, of uh, kroket of zo. Ja. Nou. En uh, ja. Maar goed, het werd wel gedaan. Het is wel betaald. Uh, er moeten toch sponsoren voor gekocht, gezocht worden. En... Ik vind het geweldig wat die jongens hebben gedaan voor de jeugd. Ja. En dan heb je daarnaast heb je ook nog uh, uh, de samenwerking tot de uh, sportservice uh, en de gemeente. in het George en Jimmy verhaal. Dat ja, verder je... uh, weet ik daar niets van. Nou, nee, dat, uh, dat zal nog wel komen, denk ik. Nou, het is... Maar het is. Uh, het, ja, het, er wordt dan alles en nog wat gedaan om de jeugd naar naar buiten te krijgen. En, be en beweging te krijgen. Want het is zo belangrijk dat de jeugd beweging krijgt.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 Ja, klopt. Er zijn twee jongens waarvan ik dit absoluut niet verwacht had. Nee. En uh, ja, misschien hebben we hebben het hard op de goede plaats zitten. Geweldig. Echt waar. Ja, Maar het zal nog wel even duren voordat we weer uh, elke zaterdag uh, de voetballerij uh, naar, naar, normaal, ja, naar no ook. normaal toe gaan. En, uh, maar ja, we krijgen het e e EK voetbal, hè? <laughs> ja. Nou, dat wordt ook thuis kijken, denk ik. Ja, zeker weten. Ja.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 <laughs> ja, nee, als je dat... tullet, dan moet je een mondkapje op. Want dan ga je staan namelijk. Ja, nee, klopt. Al, al die restricties... Uh, uh, ik, ik, ik, ik proef een beetje ook uit jouw woorden... dat jij er ook wel een beetje, een beetje klaar mee bent... met al die regeltjes... Nou, en oogschuimt. Ogenschijnlijk... Ik, ik ben er heel voorzichtig mee. Want ik heb het ervoor in mijn broek gedaan. Ik, ja. heb, ik ben nu twee keer gevaccineerd, gelukkig. Ja. En uh, ja... Dat kan je er nog krijgen, hoor. Alleen niet in die mate...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 de giftige. Ja, ja, dus... ja en het chip wordt uh, geïmplanteerd uh, als je het uh, vaccin neemt en dergelijke. Ja. Dat heb ik ook die, nog gehoord. Die, die, die meneer is weer bezig, is nou in, in België bezig. Nou, oh. weet die wil uh... die... Nou ja, doet er niet toe. Doet er niet toe. Maar in ieder geval, we zijn met sporten toch, dan toch binnen de mogelijkheden en beperkingen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 Ja, dat kostte zoveel punten. En nu, uh, nu gaan ze dat weer inhalen. Ja, wij hadden trouwens, Joop, nog over het uh, basketbal. Want ja, het voetbal kon nog wel uh, trainen. Maar basketbal kon helemaal niks doen, begreep ik van jou. Ja, nee, niet in ieder geval. Die zaal was dicht. En ik weet niet of ze daar dan de, de basis op de plantjes uh, hebben gebruikt. Daar heb ik geen idee van. dus is een we het vragen Maar in principe lag dat uh, op zijn gat. En Jeetje.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 Is goed, oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Een heel fijn weekend. En, geniet. en geniet, ja, geniet van het. Ja, dankjewel. Dankjewel en geniet van het mooie weer. Ja, nou, dat heb ik al geacht. Ik heb al een keer in de gezet. Kijk, helemaal goed. Maar je ja. bent zo uh, verbrand hè, als je niet uitkijkt. Dus uh, pas op. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja dit is uh, Vooral bij jullie is het helemaal heel erg. Goed, dit was. <laughs> uh, dit was start. Joop, ik hoop je spoedig weer aan de telefoon te krijgen. Bedankt. Jij, George. Mooie uitzending verder. En tot de volgende keer. Oké, okay, dankjewel Jan voor je bijdragen. Tot de volgende keer.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 Als de storm dreigt, dat jij het overstijg. Als je het even niet meer ziet, kom dan heer, kom dan hier bij mij, want ik zal zo voor meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan heen kom dan hier bij mij, want ik zal er voor jou zijn. Ik zal er voor jou zijn. Als er het punt heel dichtbij: Vertrouw maar op jezelf op dit moment. Jij bent zo sterker dan je denkt. Dat was uh, een van de presentatrices van het uh, Zonfestival. Jode Edcilia Romley met haar nieuwe single Rustpunt. ZFM met een hoofdletter z van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. En hey, we hebben nog een nieuwe hit voor je.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 Waar wil je het liefst werken? Wil je door de hete stad heen lopen? Grote houtstraat? Nou, ik niet. Bijvoorbeeld. Of wil je in de jeep zitten en over het strand heen scheuren? Sterker nog, ik wil wel in die bak achterin zitten. Ja, heel ja, goed. Dat is nog lekker. Nou ja, in ieder geval een mooie auto voor ja. de handhavers. Laten we hopen dat het niet te druk met auto's gaat worden. Hè? Want als ook de handhaving daar rond gaat rijden... Ja. en de politie rijdt er al en de reddingsbrigade en dan gaan ze een kind zoeken en dan... Wordt het erg druk,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 In ieder geval ruimtelijkeplannen.nl of uh, anders ga je even naar de website van de gemeente Zandvoort als u daarop wenst te reageren. Dankjewel, Bertjan. En hier is uh, Chris Cross Amsterdam en onder meer Shaggy. Chris oh. I Ik ga go. You'll never forget it. Hard work, sweater trip. Satisfy your body, you may blanket. Come when I'm calling. What you need is right here, darling. All night till the morning. Keep your waiting on the window when the rain is falling. Girl, Make a movie: when <laughs> you hier worden de single van de Chris Cross Amsterdam en Shaggy en Early in the Morning. Ja, we gaan het hebben over ja, de bibliotheek, want die mogen ook weer open na een corona-stilstand.